Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is om eindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus. Tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, ik geloof dat dat Gods belofte is voor ons. Voor 2017. Voor ons persoonlijk, voor ons als, als kerk. Dat God oneindig veel meer kan en wil doen in ons leven. Nog veel meer dan wij kunnen denken of bedenken of, of hem zelfs kunnen vragen. En deze versen zijn geschreven door Paulus. Paulus was een van de belangrijkste leiders in de allereerste kerk 2000 jaar geleden. Hij was een zogenaamde apostel. En hij schreef deze woorden aan de kerk van Efeze, daarmee het ook Efesius. Efeze was een plek in het huidige Turkije. En bijbelleraars en theologen die noemen dit een, met een heel moeilijk woord een doxologie. En dat betekent letterlijk vanuit het Grieks doxo, lof of eer, um, logie spreken. Dus eigenlijk wat Paulus hier doet, is één grote lof spreken. Lofprijzing van God. Voor alles wat hij voor ons doet en voor alles wie hij is. En hij doet dat een beetje in een piramide. Een beetje zo. Doet hij het? Ja. Toen Paulus deze brief schreef... Toen zat hij gevangen in Rome. De keizer van Rome, Nero toen nog, die zag Paulus als een grote bedreiging. Die zag het christelijk geloof als een grote bedreiging. En die, uh, die had Paulus gevangen laten zetten. Uh, niet in een gevangenis, maar in een, in een huisje op zichzelf. Maar hij, had, hij was omringd door soldaten, maar hij had wel een persoonlijk helper, een soort personal assistant. En hij had alle vrijheid ook om brieven te schrijven. En die schreef hij dus niet zelf, maar die dicteerde die aan die personal assistant, aan die helper. Nou, ik kan me zo voorstellen dat hij hier deze woorden dicteert aan zijn helper en zichzelf constant moet verbeteren. Dus, dus stel je voor, hij, hij zegt tegen die uh, helper, oké, okay, schrijf dit op. Aan hem die bij macht is te doen wat wij vragen of bedenken. Nee, nee, nee dat, is, dat is niet sterk genoeg. Nee, schrijf, sorry, schrijf op aan hem die bij machten is meer te doen dan wij vragen of bedenken. Nee, nee dat, dat is het ook niet. Nee, schrijf op aan hem die bij machten is veel meer te doen dan wij vragen of bedenken. Nee, nee, dat is het ook niet. Sorry, sorry, schrijf dat door en schrijf op aan hem die bij machten is om eindig veel meer te doen dan wij kunnen denken of vragen. Weet je, als je deze woorden leest, of dat vers van vandaag, dan zie je dat Paulus eigenlijk woorden tekort komt om uit te drukken hoeveel meer God kan doen. Hij hij vindt eigenlijk geen taal genoeg die krachtig genoeg is om dat uit te drukken. Hoeveel meer God kan en wil doen in ons leven. We kunnen Hem nooit te veel vragen. We kunnen Hem nooit overvragen. Hij kan altijd meer doen en wil meer doen in ons leven. Oneindig veel meer. Nou, mijn grote vraag is, misschien ook die van jou. Als dat Gods belofte is, hier in, in, in dit gedeelte, maar ook door heel de Bijbel heen. Waarom vragen we hem dan niet meer? Waarom bidden we dan niet meer en bidden we niet met meer vrijmoedigheid? Als dit zijn belofte aan ons is. Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom is dat? Waarom is dat voor jou? Ik denk dat heel veel van ons als antwoord zullen geven, ja, dat komt omdat ik te druk ben. Dat komt omdat we gewoon te weinig tijd hebben om, om meer te bidden. Dat was ook het eerste wat bij mij naar boven komt. Waarom vraag ik dan niet meer aan God als dit zijn belofte is? En ik weet, we zijn allemaal heel druk en we hebben drukke banen en, en vooral met jonge gezinnen is het ongelooflijk druk. Maar heel veel van ons vinden genoeg tijd om series op Netflix te kijken films te kijken, of op Facebook te zitten, of af te spreken met vrienden, drie keer per week te sporten. Dus ik weet niet of tijdgebrek of dat de hoofdreden is dat we God niet meer vragen, met meer vrijmoedigheid. Weet je, terwijl ik daarover na zat te denken, en, en, na, en over aan het bidden was, kwam ik tot de conclusie dat er eigenlijk drie belangrijke redenen zijn waarom we God niet meer vragen. En dat is Allereerst teleurstelling. Ten tweede niet echt de noodzaak voelen. En ten derde een gebrek aan vertrouwen. En daar wil ik even kort met elkaar naar kijken, naar die drie redenen. Allereerst teleurstelling. Je bad voor die vriend om te genezen van kanker. En toch hij. Een vrouw en twee kleine kinderen achterlaten. Je bidt al jaren voor een levenspartner, maar nog steeds kom je s'avonds alleen thuis in een leeg huis. Je hebt je knieën blauw gebeden voor een baan, maar nog steeds ben je werkeloos en worstel je om rond te komen. Je bidt al jaren voor dat ene familielid om tot geloof te komen, maar die persoon lijkt verder weg van God dan ooit. Weet je, ik denk dat we allemaal dingen kunnen bedenken in ons leven die anders gegaan zijn dan we gehoopt hadden. Waar we teleurgesteld over in zijn. Waardoor we God maar niet meer vragen om onszelf te beschermen voor meer teleurstelling. Herkenbaar? Dat was het voor mij. Ik heb hier heel erg mee geworsteld. En ik denk dat de tweede reden is, is de noodzaak niet voelen. Ik denk dat zoveel van ons zo weinig of zo klein bidden, omdat we gewoon niet de noodzaak voelen. Omdat we denken dat we alles al hebben. He, een mooi huisje, een auto, een baan, genoeg vrienden en familie om ons heen. Een ziektekostenverzekering, dus als we ziek worden, dan wordt dat ook geregeld. Waar hebben we God nou voor nodig? Weet je, ik heb me wel eens af zitten vragen, hoe komt het... Dat onze christelijke broers en zussen in Afrika en Azië en Zuid-Amerika zoveel meer van God verwachten en God zoveel meer vragen dan wij hier in het Westen. Zou dat kunnen dat dat is omdat ze simpelweg het van God moeten verwachten? Omdat ze zelf zo weinig hebben? Tim Keller, een, een dominee uit New York, die zei het ooit, ooit zo... We weten pas dat God alles is wat we nodig hebben, totdat God ook echt alles is wat we hebben. Laat ik het nog een keer zeggen. We weten pas dat God alles is wat we nodig hebben, totdat God ook echt alles is wat we hebben. Weet je, als christen hier in het Westen zijn we vaak financieel zo rijk en misschien juist daardoor geestelijk zo arm. Ik weet hoe het bij jullie zit, maar God moet mij keer op keer weer herinneren aan het feit dat ik compleet van hem afhankelijk ben. Dat alles wat we zijn, dat alles wat we hebben, alles wat we kunnen, dat, dat van hem komt. Dat zelfs elke adem die we ademen, dat dat alleen maar is door zijn ongelooflijke genade. Weet je, ik, ik, ik geloof echt dat als we dat steeds meer gaan beseffen... Dat we ons steeds meer afhankelijk van God gaan voelen en hem ook steeds meer gaan vragen. Dus dat is de tweede reden. De derde reden waarom we denk ik niet meer vragen is dat we God gewoon niet meer durven te vertrouwen. En misschien is dit wel de belangrijkste reden. En ik geloof niet dat dat per se komt door teleurstellingen alleen, maar vooral doordat we een verkeerd beeld van God hebben omdat we een beeld van God hebben van een God die altijd veel eisend is. En altijd kwaad vanuit de hemel naar ons leven kijkt. Altijd zoekend voor manieren om ons te straffen. Of dat we het beeld hebben van God, van een God die, die onverschillig is. Over ons leven, waar we doorheen gaan. Ons lijden, ons pijn, onze teleurstellingen, Die zo afstandelijk en zo onzagwekkend is dat hij amper met ons mee kan voelen. Weet je, het beeld wat we van God hebben, bepaalt hoeveel we hem vertrouwen en hoeveel we op basis van dat vertrouwen uit durven te stappen in geloof. En dat klinkt, klinkt misschien heel abstract of vaag, dus ik wil even een filmpje laten zien om dat te illustreren. Jean-François Gravelet, better known as Blondine. Was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings of a tightrope, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA. His act will be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then, He would throw away the pole and amaze the omelet. On one occasion, he crossed the tightrope on stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelet. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, Do you believe that I could take a man across the tightrope in this wheelbarrow? Yes, I do, said the Duke. Ah, Robin, replied Blondin. The crowd fell silent. But the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. Is there anyone else here who believes I could do it? Asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, een oude vrouw kwam uit de kruis en kwam in de schoenen. Blondin wierde haar al de weg rond en al de weg terug. De oude vrouw was Blondin's moeder. De enige persoon die haar leven in zijn handen geplaatst. Dat is echt gebeurd, dit verhaal. Is dit onvoorstelbaar? Blondin vroeg heel veel mensen wie, wie wilde in die kruiwagen stappen en, en niemand durfde. Er was maar één vrouw die het durfde en dat was zijn eigen moeder. Waarom durfde zij het wel? Waarom? Ze kende hem. Ze kende haar zoon door en door. En daarom durfde ze hem te vertrouwen en durfde ze uit te stappen in dat geloof. En durft ze die kruiwagen te stappen helemaal over de niagara watervallen heen. En ik vind het zo'n mooi filmpje om te laten zien wat nou levend geloof is. Weet je, die, die, die hertog die had kunnen zeggen, ja nee, ik vertrouw dat, dat hij dat kan. Maar het werd pas levend geloof als hij ook in die kruiwagen was gestapt. Dit is nou levend geloof, dit is hoe echt vertrouwen eruit ziet... En dit is het vertrouwen waar God ons ook vandaag toe uitnodigt. En weet je, het enige wat we nodig hebben om te groeien in dat vertrouwen... is Hem beter te leren kennen. Zijn karakter. Hoe Hij is, hoe Hij zichzelf geopenbaard heeft aan ons. Niet als een God die altijd kwaad is. Niet als een God die, die onverschillig is over ons pijn en verdriet... Maar als een God die zo vol liefde en compassie is, dat Hij zelf bereid was om de hemel te verlaten en af te dalen naar onze gebroken wereld en onder ons te wonen in de persoon van zijn Zoon Jezus. Die God die er zelfs voor koos om te sterven zodat wij kunnen leven met Hem voor altijd. Die God die er zelf voor koos om vervloekt te worden zodat wij Gezegend kunnen worden. Die verlaten werd. Zodat wij nooit door God verlaten zullen worden. Weet je, als jij het moeilijk vindt om op God te vertrouwen. Kijk dan naar het liefdevolle gezicht van Jezus. En bedenk wat Hij allemaal voor jou heeft gedaan. En dat in Jezus al Gods belofte ja en amen zijn. Maar dan is misschien de vraag, ja maar wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat God ons alles geeft wat we maar willen? En meer dan dat? Kan hij kan niet veel meer doen dan we denken en vragen? Nee. Dat betekent het niet. Gods belofte van vandaag betekent niet dat als wij hem om een Skoda vragen, we hebben een Skoda, dat God ons een Ferrari zal geven. Het betekent niet dingen claimen van God, dingen eisen van God, God precies vertellen wat Hij voor ons zou moeten doen. Het betekent simpelweg vertrouwen dat God 100% goed is, 100% liefdevol is, 100% trouw en rechtvaardig is. Wij zien, okay, we denken vaak dat we precies weten wat, wat we nodig hebben, wat God voor ons zou moeten doen. Maar wij zien maar dit mini, mini, mini, mini, mini microbeetje van alles wat God achter de schermen aan het doen is. Verleden, heden en toekomst. Hoe hij echt alles, maar dan ook alles in ons leven ten goede keert. Gebruikt voor ons best wel om er iets ongelooflijk moois uit voor te brengen. Weet je, de belofte van vandaag heeft alles te maken met simpelweg vertrouwen... dat God altijd iets groters... en iets beters voor ons in petto heeft. Iets mooiers. Meer dan we ooit hadden kunnen denken... of hem durven vragen. En dat betekent niet... dat hij daarom... buiten onze gebeden omwerkt. Dat onze gebeden er niet toe doen. Omdat we niet echt weten wat we nodig hebben... Nee, dat is het onvoorstelbare, die God, die almachtig is en alles weet, kiest er juist voor om jou en mijn gebeden te gebruiken, om ze te verhoren. En daarom zie je dus door heel de Bijbel heen, dat God tegen ons zegt, tegen zijn volk zegt, vraag mij, bid tot mij en ik zal je laten zien wat ik kan doen. Zoveel meer dan je ooit had durven te denken of te vragen. God nodigt ons uit om hem te vertrouwen. Vrienden, ik, ik geloof dat God ons uitnodigt om in de kruiwagen te stappen dit jaar. Ik had nog zo geoefend. En Hem te vertrouwen. Ook al vinden we het misschien heel lastig. En te zeggen, Heer, ondanks mijn teleurstellingen, ondanks mijn twijfels, ondanks mijn angsten, ik kies ervoor U te vertrouwen. Ik kies ervoor uit te stappen in geloof en in die kruiwagen te stappen. Zodat U mij over dat koord naar de overkant kan rijden. Dwars over de ravijn van mijn angsten en teleurstellingen heen. Vrienden, ik geloof dat God ons vanochtend uitroept... Uitroept, uitnodigt om hem opnieuw te vertrouwen. Om te zeggen, heer, ik wil u vertrouwen. En om hem daarom heel vrijmoedig om dingen te vragen. Gewoon heel concreet. En daarom wil ik het volgende gaan doen. Je hebt het waarschijnlijk al gezien. Er ligt een wit briefje op je plaats. En als het goed is, liggen er pennen onder je plaats. Op het bankje... Onder je. Pak een wit papiertje en pak een pen. Heeft iedereen een wit papiertje en een pen? Deel het anders met elkaar. Tenminste, die pen. Iedereen een wit briefje? Ja? Dit is wat ik wil dat we gaan doen. Bedenk voor jezelf... wat is nou mijn verlangen voor 2017? En dat is waarschijnlijk het eerste wat bij je naar boven komt. Dus ga niet diep zitten spitten. Bedenk gewoon wat is nou een diep verlangen wat ik heb voor 2017? En schrijf dat op dat witte blaadje. En je hoeft niet je naam erbij te zetten. Vouw het gewoon dicht... En breng het dan naar voren, in die kruiwagen, als een manier om tegen God te zeggen... God, ik kies er voor u te vertrouwen, ik stap uit in geloof. En ik geloof dat u mij kunt verhoren op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden. En weet je, dit is wat we willen gaan doen. Ik wil de komende weken en de komende maanden, wil ik samen met Linda en met, met het kernteam wil ik voor die gebeden gaan bidden, voor die briefjes gaan bidden. En ik geloof echt dat God heel veel van die gebeden gaat verhoren. En het lijkt me fantastisch om die gebedsverhoringen ook de komende weken en maanden met elkaar te delen. Want ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat bouwt mijn geloof en vertrouwen op. Als ik hoor hoe God die gebeden ook verhoort. Dus neem de komende minuten om na te denken, wat is nou een groot verlangen wat ik voor 2017 heb? Schrijf dat op. En als Koen en Manon straks begint te spelen en je bent nog niet klaar, geen probleem. Neem de tijd. En doe het hier in de kruiwagen Als een stap in geloof om te zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Laat me bidden voor ons. Heer, ik dank dat u het vertrouwen waard bent. Heer Jezus, dat u heeft laten zien dat u te vertrouwen bent. Omdat u naar deze aarde gekomen bent. Dat u al onze zonden, al ons verdriet, al onze pijn op uzelf genomen heeft op het kruis. En dat u door verpletterd werd. U stierf, maar u stond ook op uit de dood. En u leeft, Heer, en u zegt, mij is alle macht gegeven op hemel en op aarde. En daarom vertrouwen we op u. We vertrouwen dat u hier vanochtend bent... En we vertrouwen dat u ook in het komende jaar met ons meegaat. Hier, we kiezen ervoor u te vertrouwen. Help ons om te laten zien wat nou dat diepste verlangen in ons is. Help ons om uit te stappen in geloof. En te vertrouwen dat u zoveel meer kan en wilt doen in ons leven. Meer dan we kunnen bedenken of vragen. En we willen dan u alle eer geven. Amen.